Mark Visser met het NOS-journaal. Co-Adriaanse heeft een akkoord met bereik... De club uit Enschede wil Adriaanse zo snel mogelijk presenteren als de opvolger van trainer Michel Prudon... ...die naar het Saoedische Al-Shabaab is vertrokken. De 63-jarige Amsterdammer was eerder onder meer werkzaam bij Willem II, Ajax, AZ en FC Porto. Zijn laatste werkgever was de Qatarese bond. In maart stapte hij op als trainer van de Olympische ploeg. wegens een verschil van inzicht met de bond... Na verwachting tekent Co-Adriaanse volgende week een contract voor één seizoen bij de club uit Enschede. Op de varkenshouderij van een topvrouw van landbouworganisatie LTO zijn beelden gemaakt van varkens die er slecht aan toe zijn. De beelden werden in het geheim gemaakt door de nieuwe actiegroep Ongehoord, die wil laten zien dat er geen diervriendelijk vlees bestaat. Op de beelden is onder meer een varken te zien dat een miskraam heeft gehad. De dode biggen liggen om haar heen. De LTO-topvrouw, Den Haven, zegt dat op de beelden uitzonderingen te zien zijn en dat de actiegroep bewust een misleidend beeld schetst. De actiegroep ongehoord maakte beelden in 26 varkensstallen, waarvan de meerderheid één of meerdere keurmerken voor diervriendelijkheid heeft. Het leger op de Filipijnen zegt dat het zeker zes mensen heeft gedood in twee gevechten. Zeker 17 mensen raakten gewond. Op de Filipijnen zijn in februari besprekingen begonnen tussen de regering en marxistische groepen. Dat heeft er niet toe geleid dat het geweld af is genomen. Op de Filipijnen verzetten communistische groepen zich tegen de regering in Manila sinds het einde van de jaren zestig. Het weer, vooral in het zuiden, bewolkt en af en toe wat lichte regen. In het noorden zijn er perioden met zon en is het meest droog. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Zandvoortse Zaken en vandaag spreek ik met Diana Lammers van de Masselmarkt. dat is in de Haltestraat in Zandvoort en uh, Diana, kan je iets van jezelf vertellen, heb je wel vaker in winkels gewerkt? Ja, ik heb uh, samen met mijn ouders vroeger een uh, aantal jaren een bonbonzaak uh, gehad. Ik heb uh, ook in de Haltestraat, er uh, tegenover in het uh, Strandkasteel, dat uh, was een uh, cadeauwinkel daar heb ik een aantal jaar gewerkt. Uh, in foto op de Grote Krocht. Ja, ja. Daar heb ik ook uh, veel jaren gewerkt. En uh, ik heb, in Spanje heb ik drie jaar gewoond. Daar heb ik ook een eigen cadeauwinkeltje gehad. Nou, en nu sinds januari uh, de massamarkt. Ja, en hoe is het zo gekomen dat je de massamarkt hebt uh, gekregen? zeg maar. Nou, uh, Sandra Schraal, de, de vorige eigenaresse. Is een hele goede vriendin van mij. We ja, ken, kennen elkaar al zoveel jaren. Oh, ja. En ja, zij wilde het eigenlijk wel een beetje vanaf. En zij heeft mij daarvoor benaderd, dus zo is het balletje gaan rollen. Ja, ja. En je hebt een beetje dezelfde producten, kan je zeggen wat je verkoopt? Ja, ik verkoop veel lichamel lichamelijke verzorgingsproducten, uh, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, speelgoed cadeautjes, ja, noem maar op. Ja, hele ja. leuke dingen. En is het assortiment nu echt weer heel anders dan bij de vorige eigenaar zeg maar? Nee, de, de basis is wel een beetje hetzelfde. Ik heb wel uh, aangevuld al met mijn ja, eigen ideetjes, voor de zomer alvast wat, uh, wat spulletjes voor de kinderen, maar ja. ook uh, bijvoorbeeld uh, barbecue ja, van alles, uh, van ja, alles wat er, dingen, ja, he? echt, echt allerlei andere dingen erbij. Ja, gewoon een beetje proberen ja. en kijken en zoeken, ja. Zullen we een rondje door de winkel ja, maken, ik je vertelt wat voor soort visie. ja Nou, ik heb hier wat uh, make-up spullen, uh, artikelen voor uh, baby's, tandpastaat, uh -huh. tandenborstels, uh, Schoonmaakartikelen, hier hebben we de cadeautafel. En dan hebben we John Frida, Boel, die ja, ook waar uh, onder zijn. de winkelwaarde verkocht wordt. Dus, ja, maar uh, dat viel me altijd op dat het ja. hier veel goedkoper is. Hoe kan dat nou? Ja, omdat het veel de groothandels waar ik mee werk, die, die kopen op.. Of op, okay. Ja, faillissementen op, partijen, ja en dan is de, de inkoopprijs sowieso uh, een stukje lager. Ja, en daarom kan je onder de prijs ja. het ook verkopen, ik ja, dacht, ja, hoe kan dat nou dat het hier veel goedkoper ja, is? Zo, We zo dus dat, ja, zo werkt dat. Maar dat zijn bepaalde partijen en die koop je dan en, via een groothandel. Ja, en, uh, ja soms, en daardoor wisselt het ook wel uh, dat ja. Is. ja, de ene keer heb ik wel iets, de andere keer niet. Maar daardoor heb ik ook weer, zoals uh, b tandstokers, uh -huh. worden niet meer geproduceerd in Nederland. Nee. Maar ja, die heb ik wel. Hoe kan dat? Nou? <laughs> en ver onder de winkelwaarde, uh, dus. Ja, dus je hebt een bepaalde, ja, dat ook nog partijen die nog ergens gevonden worden dan. Ja, terwijl ja. Het niet meer verkocht. Overvoorraad. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wat leuk. Leuke dingen. Ja. Could be my Mr. Adams, I could be your Casper. I'd share with you my afterlife of the unexplained. I walk through your walls, so cheap. I'd bet on my chains, yes I will. Ik ben Pedegem, Zandvoortse Zaken en vandaag spreek ik met Diane Lammers van de mastelmarkt in de Haltenstraat. En uh, we waren zo'n beetje een rondje aan het maken wat je allemaal verkoopt. Uh, kan je vertellen hoe, uh, hoe gaat dat met uh, die producten dan? Uh, je, je bent op zoek naar iets of wordt er iets aangeboden? Nee, ik, uh, ik, ik zoek eigenlijk zelf uh, altijd alles via internet uh, veel uh, als er vraag naar dingen is uh, mm. dat klanten bij me komen ja, dan uh, kijken zoeken en dan kom je weer bij uh, groothandels, nou ja, die hebben weer andere leuke dingen, dus uh, <laughs> ja, dan haal je dat ook in huis en ja, en dan, uh, dus. uh, ja, en dan niet te, te veel van uh, eerst even kijken wat het is wat, uh, of, of het ook uh, ja, oogt zeg maar, ja. en dan uh, kan ik altijd nog uh, bij uh, bestellen. Ja, dat is wat gaat dat. Ja, een beetje oriënteren. Wat dan, leuk. Ja. ja. En je hebt altijd een heleboel uh, assortimenten uh, spullen, ja? Hè? Ja. Uh, wat, wat is dit voor hoek, zeg maar, wat je hier hebt uitgestald deze kant? Ja, de, hier heb ik uh, bijvoorbeeld Klinol, uh, Ja, wat dat is dat? Uh, een frisurespray. Oké. Okay. Dat is niet zomaar een haarlak, dus. Uh, en uh, ja, het wonderlijke ervan is dat. Uh, dat echt hard wordt, maar zodra ja. je er een uh, borstel doorheen haalt, is dus je haar weer uh, helemaal zacht. Dus, oh, dat is wel uh, apart. En die is uh, niet makkelijk te krijgen. Nee, dus, dus dat is, is wel een topproduct. product. Top product uh, ja. Oh geweldig. Er zijn heel veel vragen aan. komen mensen met speciaal voor ja. je naartoe, hè? En dan hebben we de Boldline uh, producten. Ja, wat houdt dat erin? in? Dat zijn uh, crèmes en een body lotion. Mm -hmm. Dan hebben we vitamine E-creme bijvoorbeeld. Uh, Uiersal of uiercreme en uh, vaseline. En de paardenkracht voor uh, spieren en gewrichten. Uh, nou, dat is. Eén uh, <laughs> keer gebruiken en komt uh, terug. Dat geldt hetzelfde voor de Ginseng crème. Dat is eigenlijk voor alle huidproblemen die je maar kan verzinnen. Oh, dan kun je ja. er allemaal mee ja. gebruiken, ja. voor en nog geen 2 euro. Nee, precies. Dat is echt dat ongelooflijke is. prijzen. Ja, ja, en ook hele leuke sets zie ik, met de armbanden ja. erbij. En broodjes, uh, kunnen ook leuk. sets maken. Ja, oh, ja die en maak je ook zelf. Wat zit er in zo'n uh, set bijvoorbeeld? Nou, dit is een bestelling dan. Uh, hier hebben we een uh, badzout met een douchegel. Ja, leuk. Ja. Nou, voor nog geen 4 euro Met een hele leuke cadeau Ja. Hebben. oh geweldig maar dan kunt ja alles kan ja dus je bent heel flexibel ik, ja hoor zeker zeker en dan heb ik hier ook nog wat uh, de ramen set wondroekjes oh, ja. dat is daar heeft u dus geen uh, geen sop en geen uh, Wissel nodig. Over oh, te maakt oh, hoe werkt dat? Uh, één doek <laughs> klinkt het? en maakt u nat. Ja. En met de uh, andere maakt u hem droog. En dan ben je klaar. En streeploos. Ongelooflijk. Ja, dat is nou, voor Dat klinkt mensen wel heel bijvoorbeeld is ook ideaal. Ja. Ja, dus daar. Uh, dan heb je helemaal niet al die. Uh... Zijden ja, dat is helemaal het geweldig. Ja. heb je zelf al eens uitgeprobeerd. Ja, ik, uh, je ik doet heb het heel brak. veel ramen, dus uh, <laughs> het is bijna leuk. <laughs> wat leuk. Ook uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat restante plakband of vingerafdrukken. Dat oh ja, allemaal mee mee. Eraf. Ik kan er ook mee. Uh, ja. Nog een multidoekje erbij, daar kun je mee geweldig. stoffen. En dan heb je helemaal geen producten zelfs meer van nodig dan... Nee, nee, alleen, nee maar... alleen die twee doekjes en water. Dat een uitvinding, Dat is alles, hè? Ja. Voor wordt is het wel handig, want we hebben vaak vieze ramen. Ja, zeewind, doel, ja, het, ja precies. Dus, uh, langs hier hele leven, nee, je hier ook geloof ik, zijn, ja. Oh, wat leuk. Een heleboel soorten deodorant zie ik al. Ja, en uh, haarkleuring Ja, uh, heel is ook erg geliefd, Van boven hè? Ja, van zeker tot nu... Uh, nu de zomer een beetje gaat ja. beginnen, dan gaan, gaan ze allemaal weer kleuren. Dat is waar, we willen ja. allemaal weer natuurlijk helemaal in de mode mee en lekker op het strand ja, liggen precies, met een goed ja. kleurtje, haar. Ja. ja, toch? Dat, dat is een heel leuk natuurlijk ja. in de zon. We hebben ook nog haarmaskertjes voor oh, de nacht ja, ja. ja Om het we weer een beetje op te peppen, ja. uitgedraagd haar en zo in de zon. Ja. Oké, okay, dat zijn leuke dingen allemaal. Ja, en was van alles, ook nog waterlos, ja. tabletten. Ja, uh, was verzachter vanaf 1 euro voor een liter. Dus, ja, wat uh, ja. leuk. Lekker spul, ja. en niet te duur. Het is, het is allemaal is goedkoper dan normaal, hè? Dat ja, het is wel scheelt op, Een paar euro, ja. ja. Wat leuk, ja. En dus, tassen uh, zie ik ook nog. Tassen, elektronische pakjes. 2,50. Nou, dan kan je nog eens zelf gimleten. Ja, leuk. Koeltassen. Ja, en een heel uh, breed assortiment. Ja, en dat komt alleen maar uh, meer bij, hè? Ja, Want, ja, ja, ja. breidt het lekker uit. Ja, je vindt ja. het leuk of veel leuke nieuwe producten ja, gaat ja. te schaffen. Voor ieder wat wils, toch? Uh -huh. ja. En heb je ook een beetje vaste klanten, of juist meer toeristen? Wat, wat voor klantenkring heb je hier? Door de week zijn er toch wel veel vaste klanten. Ja. De winkel bestaat natuurlijk al 15 jaar, dus ja. is aardig wat opgebouwd wat dat betreft. Dus die moet ik vasthouden, <laughs> ja. En uh, vooral zondag uh, is de toeristendag. Ja, dat zijn heel veel toeristen. Dagjes mensen. Uh, ja, dan ja, ja. ben je ja, met alle dagen open, begrijp ja, ik ja, dat? Ja. Zo, elke zaterdag, zondag. Ja. Dus je ja. draait ook. een paar dagen. ochtendjes dicht. <laughs> ja. dan blijft het nog leuk. Uh, ja. ja, wat ja. is het te combineren? Je hebt misschien een gezin of uh, heb je druk uh, daarnaast? Ja. Met behulp van mijn ouders. Uh, ja. ja. Zorgen ook veel voor de kindjes. Ja, dan is het dus, uh, te doen hè. Ja, dan uh, zo met elkaar. En mijn man. Jouwe, wij ja, we redden het wel. Ja, dat ja. is leuk. En heb je ook nog hobby's? Of iets? Ja. Heb je er nog tijd voor? kinderen. Ja, leuk. Ja, en we, ja, dit is gewoon ook echt... echt mijn hobby. Ja. ja, oh je werk is je hobby. Dat is wel ja, echt ja. wel. Ja. En uh, zaalvoetballen doe ik dan nog. Oh leuk. Ja. Ja, dat dan dan is hier in Zandvoort ook. In, uh, ja. De Zandvoortse dames is dat. Ja, dames. Oh, ja. dat had hier wel zoiets. Zou, hè? Wat ja, leuk. Ja, ja. Ja. Ja. Dus uh, ja. de dames die rennen dan achter de voetbal aan. Ja. <laughs> dat is ook leuk wat ze weten. Ja. Welke club is dat dan? Oh, oké. Okay. En dat is elke week? Ja, op een FC de Zandvoort. Ja, oh, FC Zandvoort F die is een damesvoetbalclub. Ja. Ja. Nou, leuk om te weten. Misschien ja, dat toch? de luisteraars ook geïnteresseerd zijn. Je weet maar nooit, een nieuwe voetbalclub. En uh, ja, dat is leuk om te doen. Dan heb je ook een beetje beweging natuurlijk. Ja, dat moet, dan, uh, moet ook wel bij gaan horen. En hoe stel je de zaak voor over vijf jaar? Ja, dat is natuurlijk hè Ik ben net begonnen, dus ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Hè. Ja, daar heb je hebt ja. er nog niet zo over gedacht. Je of, denkt, ik hoe, het hoe ik het hoop of hoe ik het denk. Ja, ja. dat is. Uh, ik heb nog geen uh, hoogseizoen meegemaakt, alleen de winter, dus. Uh, ja, maar dat, het komt wel goed in ieder geval. Ja, dat, ik heb echt wel uh, vertrouwen in. Uh, ...dat ik hier voorlopig uh, lekker blijf zitten. Ja, en het is een heel bekende zaak. Want ja, daarom, al 15 jaar. Het is al een hoop opgebouwd. Dus, ja, uh, dat is leuk om te weten. Ja. En um, ja, wij hebben altijd aan het eind van het programma de vraag... Van ...waarom zouden we nou net hier onze producten kopen? Of jouw product eigenlijk, ja. hè? Nou, omdat ik gewoon uh, heel voordelig geprijsd ben. Ja, ja. Nou. En uh, ik heb ook op bepaalde producten altijd drie voor een bepaalde prijs dus niet één week ja, maar gewoon altijd, altijd. Blivend, ja. Ja. ja en je kan voor alles uh, van alles bij hmm. me terecht ja ook leuke cadeautjes oh en ja vaste en voor producten. de kinderen ja, ja. En uh, als ik het niet in huis heb, dan kan ik het ook misschien nog voor je bestellen. Ja, dat is ook. Dus mooi het is ook gewezen. een stukje service. Ik ben, uh, ja, eenmanszaakje, dus het is ook, ja. lijkt mij, dan gun je het iemand toch ook ja. sneller. Uh, ja. Nou goed om te weten. Dus ja. als we vragen hebben naar een bepaald product, kunnen we gewoon naar ja. jou vragen. En jij kan het opzoeken. Ja. Misschien dat je een leverancier ja. weet dat ja. die dat ook nog heeft. En misschien zelfs nog goedkoper. Ja, precies. Nou, nou, daar gaan we voor. Dat is wel heel ja. mooi. Nou, leuk om heel te weten, belangrijk. die extra service. Ja. Hartelijk bedankt voor het interview. Nou, Ik vond het heel dan. leuk. Ik ook. En tot ziens. Oké, okay. tot ziens. Omdat dit interview wat kort is uitgevallen, wil ik nog twee mooie gedichten voordragen die ik heb gevonden. De een heet Dat is overwinning en de ander heeft als titel Een beetje liefde. Een beetje liefde. Een beetje liefde kan als een druppel water zijn die een bloem kracht geeft om zich weer op te richten. Een beetje liefde kan de mens genezen. Een mens genezen is hem helpen de verloren moed weer terug te vinden. Meer dan door je mond zal de liefde spreken door de zachtheid van je handen, de tederheid van je gezicht en de aandacht van je hart. Laten we lief hebben, niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Het gedicht heet, dat is overwinning. Als je wordt vergeten of verwaarloosd, als ze je met plezier in de hoek zetten en je buig je daaronder, en dankt de Heere God in je hart voor de beledigingen en de vernederingen, dat is overwinning. Als het goede dat je doet of bedoelt wordt belasterd, als je wensen worden doorkruist, als men ingaat tegen je smaak, je raad versmaat, je meningen belachelijk maakt... en je neemt alles stil, met liefde en geduld aan. Dat is overwinning. Als elke kost je goed is... als je ook met elke kleding, elk klimaat, elk gezelschap en levenshouding... elke vereenzaming waarin de Heer je leidt, tevreden bent... dat is overwinning. Als je elk slecht humeur bij anderen... Elk beklag, elke onregelmatigheid en niet-stiptheid waaraan je niet schuldig bent, weliswaar niet goedkeurt, maar kunt verdragen zonder je te ergeren. Dat is overwinning. Als je elke dwaasheid, aanstellerigheid, ook geestelijke gevoelloosheid, elke tegenspraak van zondaars, elke vervolging kunt tegenkomen en alles kunt verdragen. Zoals Jezus het heeft verdragen, dat is overwinning. Als het er je nooit om te doen is, nog jezelf, nog je werken, in een gesprek ter sprake te brengen, of naar complimentjes te vissen, als het je naar waarheid best is om onbekend te blijven, dat is overwinning. 9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12.